Wij geloven dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden en openlijk deel moet kunnen nemen aan het maatschappelijk debat, zonder consequenties. Wij bieden realisten een veilige thuishaven om te kunnen discussiëren. Kijk op www.denieuwezel.nl voor onze nieuwste artikelen en een overzicht van onze events. Ook zijn wij te vinden op onze Facebookpagina, hebben wij een eigen Facebookgroep en zijn we te vinden op Twitter oh op het de nieuwe zeil. Goedendag luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de DNZ-podcast. Ik zit hier vandaag met Perry Pierik. Uh, Perry is historicus en gepromoveerd op de geopolitiek van Nazi-Duitsland. En omdat we vandaag in 2019 zitten, is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog is begonnen. En ik dacht, het is een fantastisch, uh, fantastisch onderwerp om in te springen op. De geopolitiek van, van Nazi-Duitsland. Dus dankjewel Perry dat je hier uh, de tijd voor wilt nemen. Ja, hallo. Hoi. Um, ja, zullen we maar eerst beginnen met de belangrijkste vraag. Wat is geopolitiek? Ja, dan begin je gelijk met een, uh, een lastige vraag uh, Bart. Want er is uh, altijd veel te doen geweest over het begrip uh, geopolitiek. Um, je zou het als je het uh, vrij eenvoudig zegt. Uh, geopolitiek houdt zich bezig. Uh, met de, de, de wetmatigheden in de relaties tussen landen. En met een nadruk op de fysische geografie erin. Uh, dus daar bedoel ik mee uh, uh, rivierlopen, uh, waterstromen, windrichtingen, bergketens, ja. um, uh, woestijnen die weer grenzen aan het gebied wat weer vruchtbaarder wordt. En hoe die interactie uh, daartussen um, um, plaatsvindt. En. Um, dat is dus begonnen eigenlijk als een soort definitiezaak, uh, bijna definitiestrijd, uh, maar het wordt ook wel gezien als een, een, een, een state of mind. He, want de geopolitiek, uh, zeker wat betreft uh, het Derde Rijk en in zijn ontstaansperiode, dat was meer dan alleen een soort geografisch of politiek gebeuren, dat werd ook gezien als... Een, ja, wat House over noemen, zelfs het zioen van het volk. Een volk moest eigenlijk geopolitiek worden opgevoed. Dus ja. het was meer dan alleen een wetenschap, het was ook bijna een beleidenis. Ja, precies. Dus het, dus het staat ook veel meer los inderdaad van, van simpele van ideologieën eigenlijk binnen, binnen bepaalde landsgrenzen. Maar het is natuurlijk meer ook te kijken naar, naar het, groter, het groter geheel natuurlijk... Want later zie je natuurlijk ook volgens mij binnen geopolitiek denken dat ook demografie ineens een heel erg een belangrijke rol gaat spelen. Zeker? Groei of bevolkingsgroei of bevolkingsafname, wat natuurlijk invloed kan hebben op. Het is steeds breder geworden. Ja. Je ziet eigenlijk ja. nu dat er bijna alle vakgebieden wel een geopolitieke component hebben. Zo wordt bijvoorbeeld ook internationaal recht een onderdeel ja. geworden van de geopolitiek, ja, dat is... of de economie. Dus, dat soort, dus wat dat betreft, het is een wat uitwaaierend gebeuren. Um, in die tijd van de jaren 30 heeft, dus die, heeft Karl Haushofer, dat was de, de belangrijkste ja. Duitse geopoliticus, uh, weer een opvolger van Friedrich Raatzel, de man van de politische geografie. Die heeft zich hier heel erg mee, uh, mee bezig gehouden. En um, die heeft samen met, uh, met zijn zoon Albrecht ook geprobeerd om tot een soort synthese te komen in zijn werk. Dat zou een tweedelige studie worden, daar is alleen het eerste deel van verschenen. En dat vind ik altijd wel mooi typerend, dat ja. zelfs de mensen die een leven lang eigenlijk met deze materie geworsteld hebben, die niet helemaal uit zijn gekomen. En daar kwam natuurlijk bij dat na 1945 die hele term geopolitiek besmet was geraakt, waardoor. Uh, er ook lange tijd, eigenlijk tot uh, midden jaren 80, denk ik... misschien eind jaren 80, dat de term geopolitiek gewoon niet meer een zwang was. Nee, en ook zeker natuurlijk in Duitsland... Werd het eigenlijk, was het natuurlijk gewoon niet, uh, niet, niet bonton om het over geopolitiek te hebben natuurlijk. Omdat nee, het, ook, het hè, werd dat... gezien als een, ja. een, een pseudo-wetenschappelijke expansiefilosofie, ja, dat ja, vooral was eigenlijk het, het natuurlijk idee. ook uh, Househovers geopolitiek werd ook letterlijk geopolitiek genoemd hè, in het Duits. Dus als men dacht aan geopolitiek, dacht men meteen natuurlijk aan de, de nazi-doctrines. Uh, ja, terwijl uh, er is natuurlijk ook inderdaad van alles aan te merken ja. op, die, op die theorieën van, van Houshover. Uh, het belangrijkste wat je er denk ik op aan kunt merken... is dat het ook heel makkelijk misbruikbaar was. Ja. He? En, en het is ook gewoon gebruikt als legitimering... Eh, om de, die Duitse expansie eh, in de Tweede Wereldoorlog... Om, eh, om dat wetenschappelijk af te dekken. Je moet zien dat de, de, de studentenassistent van Karl Haushofer was Rudolf Hess. Ja, dat was... Uh... En zo is de relatie eigenlijk gekomen met de nazi's. En, toen na de mislukte veldhaanhalle, Poets in 1923, wat een mars naar Berlijn had moeten worden in navolging van de mars op Rome van Mussolini, zie je dus dat Hitler in de gevangenis komt. Hij zit aan de Landsbergen aan leg. daar heeft hij ook mij Kamp geschreven. Uh, Rudolf Hess uh, die was aanvankelijk ontsnapt <coughs> na die mislukte staatsgreep, die dook onder beide. ...houshovers bij die familie. Ja. En toen heeft die Karl houshover gezegd... ...joh, je kunt je beter toch maar aanmelden bij justitie. Want men wist dat justitie... ...min of meer een beetje op de hand was... ...van de koeplegers. En hij was bang dat... Uh, ...dat als Hess later berecht zou worden... ...dat je misschien een andere rechter zou hebben. Vandaar dat Hess zich uiteindelijk gemeld heeft. En die heeft toen... ...in de gevangenis... Uh, mijn kamp uitgetypt voor Hitler. Maar hij bracht ook mee... ...de boeken en de tijdschriften van Karl Haushofer. Ja. En uh, we weten ook uit het uh, gevangenisdagboek... Uh, ...dat Haushover daar zeven keer op bezoek is geweest. Uh, dus ja, Hitler ja. heeft gewoon college gehad... ...in Landsberg aan ja. de van Karel Haushofer. Van de geostratege eigenlijk in die ja. tijd van Duitsland. Uh, want dat vind ik ook altijd uh, heel erg mooi... ...dat als het gaat om, om de Tweede Wereldoorlog en Hitler... ...dat mensen het beeld hebben dat Hitler... ...maar met alle, alle Nazi-theorieën kwam. Hè, zoals, uh, zoals Lebensraum... Wat ja. eigenlijk natuurlijk ook alweer terug, terug te vallen is op, uh, op raadsel, natuurlijk. Hè? Ja. Die ook al dacht: van ja, weet je, uh, staten zijn organisch en die kunnen uitgroeien, maar ja, die hebben dus levensruimte nodig. Ja. En natuurlijk later heeft natuurlijk Household heeft er natuurlijk veel meer uh, uh, de, de, de bekende natie-doctrines aan toegevoegd. En onder uh, en, uh, von Ribbentrop en Hitler is natuurlijk het nog. Extreem geworden. Zeker. Maar Hitler heeft zeker niet uh, de kunde gehad om het uh, zelf allemaal te bedenken. Dat, uh... nou, het punt was natuurlijk met, met Hitler dat hij heel succesvol heeft afgerekend, eigenlijk met uh, zijn uh, voorlopers. Uh, kijk, Hitler was natuurlijk een, een, een. Zo heeft Goebbels hem neergezet als de propaganda. Als een soort uh, goddelijkheid die rechtstreeks uit de hemel op aarde kwam om Duitsland te vertellen hoe het allemaal moest. In werkelijkheid, natuurlijk, had hij ook gewoon. ...zijn leermeesters. Alleen die ja. leermeesters, daar is consequent mee afgerekend. In sommige gevallen letterlijk. Een deel van de leermeesters zijn gewoon vermoord door, door Hitler. Anderen zijn de mond uh, gesnoerd. Ja. Hè, een bekend voorbeeld is die, die leider van dat uh, van dat, dat is die een beetje mystieke organisatie... ...waaruit de, de Duitse Arbeiderpartij is voortgekomen... ...waar later weer de NSDP uit voortkwam... Uh, ...die man kreeg bijvoorbeeld een schrijfverbod... ...en die is ook in exil gegaan... ...die is ja. naar Turkije gegaan... ...Jurg Lans van Liebenveld... ...dat was die man van de Ordi Novi Templi... ...dat was ook een mystiek gezelschap uit de, de Weense jaren... ...die invloed heeft gehad... ...met dat blad Ostara... ...waar al die rassentheorieën al in stonden... ...die later Hitler zou omarmen... Uh, ...die man kreeg een publicatieverbod... Ja. Uh, ...wat deed Die, die, die autodateerde al zijn publicaties... ...die schreef gewoon door... ...maar die deed net alsof het allemaal oud werk was... Um, eigenlijk de enige leermeester die enige erkenning kreeg is Dietrich Eckart. Dat is de man aan wie die mijn kamp opdroeg. Um, dat was de man van de tijdschrift Auf gut Deutsch, wat eigenlijk een voorloper weer was van de Völkische beobachter. Uh, maar zo zie je dus dat Hitler daar heel erg voor gewaakt heeft dat het ideeëngoed natuurlijk rechtstreeks aan hem gekoppeld is. Ja, maar dat is natuurlijk de verering van Hitler als persoon natuurlijk. die Messias status. Ja, die kon natuurlijk ja. geen aardse leermeesters nee. hebben. Nee. Dat was het punt. Maar als je er een kan aanwijzen op het gebied van de internationale politiek en de geopolitiek, dan is die Karl Haushofer een belangrijke figuur. Die bepleitte, en dat is wel interessant, er zijn ook wel parallellen met andere ideologieën, hij noemde dat dus die zelfsertziening van het Duitse volk. Hij zei dat het Duitse volk Duitsland is sowieso laat ontstaan. Heeft eigenlijk weinig begrip van internationale verhoudingen. Begrijpt eigenlijk weinig van de internationale politiek. En hoe dat allemaal werkt. En hij geloofde erin dat je die... Dat, ja, hij noemde dat dat middel Europa dat moest ontwaken. Ja. Duitsland was de kern eigenlijk van Europa. Daar bouwde hij een theorie voor. Dat noemde hij, dat noemde hij letterlijk ook. dat Het kernraam Europa dat gedomineerd werd als, als van nature... Door Duitsland. Duitsland moest daar de voortrekkersrol eh, in spelen. En dat noemde hij het geometrische oort. Dat was het, het uitgangspunt van waaruit je moest denken. <hijt> en dan zei hij van ja, daar, als Duitsland zijn status quo handhaaft, dan komt het in de problemen. Ja. Want de rivierlopen zijn bijvoorbeeld heel ongunstig in Duitsland. Hij noemde dat parallel schaal toen. Dus ja. de rivieren die liepen eh, van noord naar zuid en, en, en, en, en uh, dat vond hij uh, onhandig Je had eigenlijk ook net als Rusland laten we zeggen, rivieren nodig die, gewoon ja, die over het dwars liepen, die over het was liepen. Ja. hij heeft een driedelig werk geschreven over de, de rivier de Rijn waarbij het voornaamste, uh, het voornaamste pleidooi eigenlijk was dat die Rijn binnen het Duits grondgebied moest liggen nou ja dan krijg je natuurlijk al die enorme spanningsveld met Frankrijk want uh, sinds de Rijnische Republiek... en de, de Napoleontische belangstelling ja. voor de Rijn... nou ja, de belangstelling voor de Rijn is al zo oud als de Romeinen... met de Limes. Dus uh, je ziet dus dat, ja, dat hij op die manier bezig was. Ik vind het altijd interessant om die vergelijking te leggen... die zelfs etsion, dat kun je eigenlijk vergelijken... met de erkentenstheorie zoals je ook in het cultuurmarxisme had... bij Gramsci. Ja. Die wilde dus ook de, de, de, het intellect en de mensen overtuigen... En door die, na die overtuiging zou je dus een uh, proces op gang brengen... ...van inzicht, uh, waardoor er weer politiek juist gehandeld werd. Wat, uh, wat dus Houshover noemt het zelfs etsium... ...dat is de erkendstheorie bij Gramsci. Het is, wat dat betreft zit er een interessante parallel tussen de beide, uh, de, de, de beide ideologieën. Ja. ja, dat is zeker interessant. Uh, maar... Uh... Haushofer, je hebt natuurlijk heel veel van, van een andere grote geo, uh, geodenker natuurlijk, of geopolitiek denker gehaald. En dat is natuurlijk die Mackinder, ja. die natuurlijk al heel snel stelde dat hè, de Heartland, hè, om eigenlijk het Eurasiatische continent te domineren, met Afrika natuurlijk erbij gerekend, moet je natuurlijk eigenlijk gewoon Oost-, Midden- en, en West-Europa natuurlijk hebben. En vooral Duitsland had natuurlijk een probleem dat ze niet aan de zeeën zaten. Of ja. aan een stukje in het noorden, maar daar heb je natuurlijk... Ja. Dat klopt. Vrij weinig uitvalbasis. Uh. Dat klopt. Ja, dat, die heeft een enorme invloed gehad. Die uh, Halford uh, Mekender en die uh, Rudolf Kjelen. Dat is ook een ja. belangrijke vraag. Ja, een Zweedse Noorsman, toch? Ja, ja. Precies, precies. En die, die heeft ook het boek geschreven al in 1917... De staat als levensvorm. Ja. Waarin hij daar eigenlijk ook op, op gaat. En dat heeft die Kurt, Kurt Voorwinkel... dat was een bekende uitgever van die tijd... die ook het tijdschrift voor geopolitiek uitgaf... die zei ook van... Die heren die, die, die, die van de Welte Insel en, uh, en, en uh, die Kjelen, die hebben eigenlijk de, de eerste stenen gelegd uh, voor, dat, voor de moderne geopolitiek. Ja. Zoals die werd toegepast. Dat idee van de, uh, ja, het, het, het, het kernraam dat was inderdaad een antwoord op meer die Angela-Saxische wereld. En de, het Noord- en Zuid-Amerika, ja. wat ze dus eigenlijk ook als als één of als twee blokken zagen... maar in ieder geval wel als concurrent... op de, op de wereldmacht. Kijk, Duitsland had natuurlijk uh, geen koloniën... en dacht dus, laten we zeggen... veel continentaler... over dit uh, ja. probleem. En daar komt inderdaad die, die problematiek... van de levensruim eigenlijk uit voort. Waarbij men dacht van... Duitsland kan niet blijven bestaan... bij een voortbestaan... van de, de status quo. Dus je, je moet eigenlijk... Uh, expanderen... Maar ja, in de kolonie is geen ruimte. En wat belangrijker was, daar had dan ook niet de kolenstations om een vloot internationaal te laten opereren. Want ja. het, het, het gekke is, je kunt pas eigenlijk wat doen met je vloot als je ook af en toe kolen ja, precies, kunt het. laden. Ja. Hè? En Elsa's loteringen die natuurlijk wel zelf ook helemaal afgesneden. Dus, uh, ja, nou maar ja. goed, je moet ook kolen kunnen ja. laden fysiek ja. op plekken in de wereld. Kijk, dat, dus, uh, dat hadden de Britten en de Fransen goed voor elkaar. Ja, die hadden meer ruimte. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, goed voor elkaar. De Amerikanen hebben dat natuurlijk uiteindelijk ook uh, uitgebouwd. Dus het punt was dat Duitsland in toenemende mate keek... naar een, een continentale oplossing uh, van dat probleem. En dan zie je dus inderdaad dat de, de, de, de Hartland... of wat, wat men ook wel noemt de Weldinsel... zo werd dat ook ja. genoemd door Haushover. dat die concurrentie kregen uh, van het kernraam Europa... waarbij men dus uh, dacht in de termen van Houshover... want die dacht niet zozeer in onderwerping... maar meer in samenwerking, dus in die zin heeft Hitler wel ideeën geperfeteerd... van Houseover. Ja. Dus die dacht eraan... kijk, Duitsland, dat zijn de ingenieurs... en het intellect... ...Rusland is het uh, grondstoffen... Uh, ja, ...en gewoon, mensenpotentieel. Ja, dat is gewoon het werkvolk. Uh, yeah. En Japan levert de vloot. Ja. Want het kernraam, ja, dat had ook nog wel een eilandje. Dat was Japan aan ja, de andere Japan, kant. Uh, dus, we moeten de Japanse geopolitieke rol ook zeker niet uh, vergeten. Zeker niet. En en dat, uh, daar was trouwens Houshover heel erg mee bezig. Die heeft jarenlang in Japan gewoond. En daar schreef hij ook, uh, ook, uh, ook veel over. En je ziet dus vanuit dat, uh, dat ideeëngoed van Houshover... ...dat je dan... Uh, ...een denken krijgt in de machtsblokken... ...waarbij hij benoemde... ...en dat is, heeft toch ook een bepaalde actualiteit nog steeds... ...dat zijn eigenlijk de beide Amerika's... ...wat hij noemde dus de, de, de Heartland... versus uh, de, de, de Weltinsel... Um, ...wat hij noemde... ...het Kraftraum... groos Oost-Azië ...en dat was interessant... ...want daar zag hij Japan eigenlijk... ...op dit moment als de voortrekkersrol... Ja. ...maar China als de grote verwachting... ...heeft hij gelijk in gekregen... Ja, dat is... ...dus dat is interessant... Uh, Afrika, uh, dat noemde hij Sa Sa Saharisch toteroom. Dus uh, oh, nee. dat sloeg hij eigenlijk in machtspolitiek uh, min of meer over. Uh, wat dat betreft, uh, dat zou eigenlijk, uh, ja, dat past niet meer helemaal natuurlijk in het beeld van vandaag. We nee, het... hebben de Chinezen eigenlijk een soort van neocolonisatiebeleid ja. op een in Afrika. Ja, ja, en de vitalistische drang in Afrika ja. om de sprong over de Middellandse Zee te wagen... ...die ja. uiteindelijk ook invloed heeft op het leven hier. Ja, um, ja uh, hij zag dat dat in Europa zelf, dat noemde hij, de, de, hij noemde dat ook wel Nooi-Europa... ...dus dat kernraam onder Duitse hegemonie, dat zou dan het nieuwe grote blok zijn waarbij hij de Sovjet-Unie, ja dat was dan de grote vraag... dat noemde hij het, het, het, het wereldpolitiek vacuumsgebied. Uh, dus met andere woorden, dat was eigenlijk een soort experimenteel tussenland. Ja. Hij zag dat communisme ook als een experiment. Uh, een levensgevaarlijk experiment... Ja. Met, met heel veel mensen en een enorm grondgebied in betrokken. Uh, maar je proeft daar ook een klein beetje de onderschatting eigenlijk al... ...al uh, uit... Toen al, uh, voor, ja. ...voor de Sovjet-Unie... ...en, en, en, en, en voor, het, voor het huidige Rusland... ...tot op zekere hoogte kun je zeggen... ...dat dat experimentele gebied... ...daar nog steeds ligt... ...want niemand weet hoe, welke kant het opgaat... ...met uh, Oekraïne... Nee. ...om maar iets te zeggen... Nee. ...we hebben de Krim natuurlijk recent ook gehad... ...je hebt het Donetsk gebied wat natuurlijk nu omstreden is... ...en je hebt... Uh, ...Wit Rusland... Uh, ja. ...Belorusja... ...waar... Ja, wat natuurlijk ook een, uh, nou ja, ja, het is misschien wel stabiel op dit moment, maar of dat een blijvend stabiel gebied is. Ja, nou je ziet natuurlijk dat Rusland op dit moment wel alles aan doet natuurlijk om, uh, om, uh, om, om, om Wit-Rusland natuurlijk bij te houden. Hè? Natuurlijk in de Eurasiatische Unie en je hebt nu ja. dat, dat, dat, uh, dat, dat veiligheids- en vredesorganisatie natuurlijk, hè, wat het tegenhanger is van, van, van, van de moderne NAVO natuurlijk, hè, waar, waar voormalige Sovjet-Staten in zitten natuurlijk. Dus je ziet ook dat Rusland natuurlijk weer helemaal terug is bij de oude geopolitiek. En ook als het gaat bijvoorbeeld om, om, om, om, om, om een autarkisch bestaan. Ja. ja waar natuurlijk Houshofer ook heel erg op inspeelde. En zelfvoorzienendheid. Ja, ja, ik dus, weet nog wel de, dat ik in de... Wanneer was dat? Uh, niet eens zo heel lang na de val van de muur was ik een keer op bezoek in Sint-Petersburg bij een, een Russische kerngeleerde. Ja. En daar had ik een leuk gesprek mee. En toen maakte ik een beetje een half grapje, dat ik zei van, kan Rusland ook niet gewoon bij de NAVO komen? En waarop die meteen alsnog een adder gebeten antwoorden, wij hebben niets nodig, wij hebben alles al. Dat, dat, eh, mooi dat, dat eh, vond ik een interessante uitspraak. En ja, het is natuurlijk zo, dat, dat, dat, dat, dat Rusland, of de voormalige Sovjet-Unie als grondstoffenleverancier natuurlijk een, ge een geweldige mogendheid is. Ja. Het feit dat wij nu met z'n allen aan die Russische aardgas uh, hangen... Ja. Uh, is daar natuurlijk een mooi voorbeeld van. Ja. Dus wat dat betreft... Um, kijk, die Russen die hebben in die zin ook de, letterlijk de ruimte gehad... om, om ge geopolitiek te kunnen bedrijven. En ik geloof ook eerlijk gezegd dat zij daar ook, ook goed in zijn. En waar het bij ons een beladen begrip is geweest... is bij hen volgens mij gewoon... Standaard uh, denken ja. ja, dat zit gewoon in hun DNA eigenlijk uh, uh, ver, verweven. Nou, het is maar hetzelfde natuurlijk bij de Amerikanen. Ook bij Amerikaanse studenten is natuurlijk geopolitiek bij studies als geschiedenis. Dus dat is vrij normaal om daar al over, over na te denken natuurlijk. Ja, dat, uh, ja. dat klopt. Ik, ik denk alleen dat je de, de, de, die zelfs die, die, die, die etsion daar, die, die zit natuurlijk wel wat anders in elkaar dan in zo'n uh, Rusland. Ja, op ja, van de te denken. Want zoals zijn zei, zitten er middenin. Bij Amerika is het natuurlijk meer, meer gefocust op interventies. Het, het, nou, de, ja, maar ik bedoel de. ook, er spelen gewoon meer, meer machten en krachten mee in dit in westerse speelveld. Kijk, de, de, het is toch onvoorstelbaar. Voor 1945 kon toch niemand zich voorstellen dat die NGO's zoveel invloed zouden hebben op de wereld. En nu zie je eigenlijk dat eh, binnen het westerse denken... Eh, kijk, weet je wat ook een beetje het punt is? Het territoriale denken, wat geopolitiek is... Is ook een beetje in, uh, uh, niet alleen in discrediet geraakt door de Tweede Wereldoorlog, maar ook, ook een beetje als achterhaald beschouwd. Omdat in het Westen men het idee had: ach, ideeën zweven in de lucht, ja. die breng je gewoon de wereld in. Dat wordt een deel van onze, hoe noemen we de antroposofen dat De Kasia-kroniek, ja. waar je je ervaringen uit kunt ja. putten. Uh, dat kent geen, geen grenzen. En, en, en dat Westen verovert op zijn sloffen even de wereld met deze ideeën. Dat is eigenlijk hoe het. Dat is eigenlijk dat is ook een vorm van geopolitiek. Is ja. dat geopolitiek van het denken. Dat heeft volgens mij het Westen heel erg in zijn greep gehad. Dat is natuurlijk wel zo, dat natuurlijk op die Amerikaanse militaire academies en in de, in de Pentagon heeft men heus wel gewoon territoriaal gedacht. Het is niet voor niks dat die Amerikanen over kolenstations gesproken, ook wereldwijd hun basis hebben. Ja, uh, en uh, natuurlijk vergeten dat, uh, dat, dat, dat Amerikanen natuurlijk al heel vroeger bij waren met bijvoorbeeld zoiets als de, als de Monroe-doctrine die ja. ze toen al wisten van dat Zuid-Amerika... natuurlijk gewoon ja. in hun invloedszone moest blijven zitten. Ja, en, nee, ja. daar was nooit discussie over. Nee, ik bedoel, dat, dat, uh, dat, was, <laughs> dat was ook een eigen dat was ook gewoon een thuishaven. Ja. Qua geopolitiek denken. Ja, dat klopt. Maar ik, ik denk natuurlijk dat onze geopolitiek heeft dus... Uh, hè, door zo'n hele mei 68 idee... dat je toch zomaar het idee vanaf de straat... in de instituut te kon brengen. Dat heeft zich ook ja. voortgezet in dit soort zaken. Je ziet ook dat zo'n idee van zo'n Frankfurter Schule... Ook heel doelgericht vanuit Amerika, Europa zijn binnengebracht. Met, met het idee van we, we, we, we, we gaan Duitsland niet ontmilitariseren en op, heropvoeden uh, via een militaire bezetting alleen. Want Duitsland werd natuurlijk bezet. Of bevrijd maar hè, hoe je natuurlijk ja, waar je uh, zit yeah. Ja, nou ja, ik denk dat je kan zeggen, praten natuurlijk van, de, van de, op zich van de bevrijding. Maar het was natuurlijk ook een omvorming van de. Van de geest. Ja. En, en dat zie ik eigenlijk ook als een, als een wapen, als een, uh, als een soort, of in ieder geval een geopolitiek feit. Dus dat, ja, dat zijn die nieuwe dingen. En ik denk dat ja, zo'n Poetin, uh, als je dat ziet, hoe hij dat in dat Donetsk doet, dat is gewoon het verplaatsen van bevolkingsgroepen, het ja. steunen van paramilitaire eenheden, uh, het uitbuiten van uh, geografische ligging uh, binnen het militaire spel. Het is niet, niet voor niks daarbij, zo'n Mariapol... ook weer gevochten wordt. Eh, dat zijn belangrijke havens. Uh, de Krim, ja, was natuurlijk ook een overduidelijk geopolitiek draaiboek. Ja, dat zeker, want het is een belangrijke havenstad. Uh, belangrijke havenstad, het, het is van, van de Oudsher, de ja. poort tot, uh, tot de Balkan. Ja. Dus het is, uh, ja, het, het, het, het, dat zijn belangrijke dingen. Daarbij, uh, hij was natuurlijk denk ik ook een beetje bang voor. Uh, het is ook het enige echte vliegtuigincident tussen NAVO en Rusland geweest. Dat vond plaats. ...op boven de Zwarte Zee tussen Turkije en ja. Rusland... ...waar de gewoon vliegtuigen naar beneden gingen. Dus er was ook een zekere angst van wat gaan die Krim-Tataren straks ja. doen... ...wordt dat een islamitisch... Uh, he, ...want de, de, de, de Oost-Europeanen, die ziet het ook aan de Midden-Europeanen binnen Europa... ...die kijken toch wel iets anders aan tegen de, de, de, de toenemende invloed van de islam in Europa... Ja. En ik denk dat Poetin daar ook zo zijn gedachten over heeft. Ja, die heeft er zeker over nagedacht. Ja, ja het is ook, de IS heeft ook openlijk aangekondigd. of wat er nog van over is. dat ze de, de, de strijd ook tegen Rusland willen opnemen. Dat zie je in hun eigen propagandafilmpjes. Ja. zie je dat. Je ziet ook dat de Russen weer langzaam zich met Afghanistan. ook weer beginnen te bemoeien. Dat heeft ook daarmee te maken. Dus dat is allemaal geopolitiek. En ja, de Krim was natuurlijk belangrijk. omdat het niet alleen. In, in, uh, uh, ja, natuurlijk door de Oekraïne uh, geclaimd werd, maar dat had ook nog op een andere manier kunnen ontsporen. Dus vandaar dat het voor Rusland belangrijk was om dat uh, te herstellen. Ja, nou, genoeg dingen inderdaad uh, om, uh, om over na te denken en uh... Maar ook zeker natuurlijk nu ook in het, met het oog op natuurlijk die uh, zijderoute natuurlijk zijderoute uh, waar ze ja. mee bezig zijn. He, want die, ja. die kappen die verdwijnen natuurlijk meer of meer. Dus die zeeroutes liggen langer open. Ja, dat is heel interessant. Nou, er zijn een aantal dingen die, die, die, die, die, die, die belangrijk zijn. Je ziet die, die, die zeeroutes zijn belangrijk. Uh, wat je ook ziet binnen de geopolitiek, dat is die Zuid-Chinese zee. Wat daar ja. aan de gang is. He, dat, daar, daar zie je dus, dat, dat is natuurlijk lange tijd een, binnen de Koude Oorlog een, een moeilijk gebied geweest. He, je hebt daar Taiwan, je hebt uh, Cambodja, waar we de killing fields natuurlijk hebben gehad. We hebben Vietnam uh, daar liggen. Maar je hebt de Chinezen die zich daar hier op een enorme manier in een keer in die zaak mengen. Met uh, een enorme vindingrijkheid, waarbij ze gewoon een eilandje opspuiten ja. en vervolgens in een keer territoriale wachten ja. claimen. Er zijn gebieden nu die geclaimd worden door China. Dat is een mooi boek van Bill Hayton, Is daarover verschenen. The South China Sea, The Struggle for Power in Asia. Die dus uh, stelt dat er nu gebieden door China geclaimd worden. die meer dan 1000 kilometer van het vasteland van China liggen. Ja. Die gewoon als territoriaal gebied worden geclaimd. Terwijl ze maar 200 kilometer voor de kust van Vietnam liggen. Ja. Dus wat dat betreft. Uh, uh, ik volg het natuurlijk met interesse de onderhandelingen van Trump nou met China en hoe dat loopt, eh, ik denk wel eh, dat, en dat, praat ik, dat bedoel ik niet direct in militaire termen, maar ik denk wel dat er eh, een, een, een tegengas wat Trump op dit moment geeft, dat dat wel noodzakelijk is in dit hele verhaal. Omdat je natuurlijk ziet dat de, de ja, laten we zeggen, de, de toch enigszins existentiële crisis waarin het Westen zich bevindt, ja. door China toch wel machtspolitiek geduid wordt en men zich daar ook naar gedraagt. Ja, ja zeker. Ja. En ook simpelweg, als spraken niet nakomt die uh, ja. uh, de creditcard bijvoorbeeld van het Westen, die ja. moesten gangbaar worden in China, dat is toch over tien jaar geleden afgesproken, het is nog steeds niet gebeurd. Nee, nee het die, in het... de Chinezen hebben natuurlijk nog een heel ander moreel kompas, dus de vraag is inderdaad hoe, uh, hoe, dicht, uh, hoe dicht staan we bij ze, want uh, inderdaad ...ethisch gezien en zo, hebben ze hele andere culturele normen. Zeker. En uh, zeker. als bondgenoten ze zien, is zeker ook geen verstandig zet. Nou ja, ik zou ze uh, willen zien eigenlijk als een... Als een Noodzakelijk handelspartner toch? Ja, uh, ja, zeker. Maar ik zou het uh, ook wel uh, willen zien toch ook als een soort test voor, voor, ook voor ons. We, we moeten voorkomen dat we dit probleem te snel, uh, laten we zeggen, militariseren of alleen maar geopolitiek zien... Maar we mogen het ook niet uh, onder de tafel schuiven. Ik denk dat, dat dat het punt is. Want ik denk, er ligt hier een grote kans. Uh, maar die kans hadden we ook met Rusland na 89. En die ja. hebben we aardig verspeeld. Die hebben we meerdere keer gehad natuurlijk. Met, ja. met Poetin die meerdere, uh, drie, volgens mij tot drie keer toe vroeg of hij bij de NAVO kon. Ja, en, ik uh, denk dat... dat, dat uh, ja, ja, ja, nou ja, ik, ik, ja, precies. En ik, ik denk dus dat er... Uh, het zal heel jammer zijn... Als we met die Chinezen in een soort. Uh, ja in een probleem komen wat ook volgens mij onoplosbaar is. Want de, ik, ik denk dat de, de, de Chinese weg zal anders blijven dan die van het Westen. En ik denk dat de. We krijgen met die Chinezen vooral problemen op het moment dat het Westen het Westen niet meer is. Ja. Dat denk ik. Wij moeten staan waarvoor we staan. Uh, en in die zin uh, pariteit afdwingen met, uh, met een land als China. Ik denk dat dat de lessen zijn, laten we zeggen, voor de geopolitiek. Als je kijkt vanuit de Tweede Wereldoorlog, wat we hebben we geleerd, dat we dat kunnen leren. Want ja. Wat je dus eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog zag, um, ja, met zo'n Houshover, dan zie je toch dat dat soort ideeën van een kernraam uiteindelijk misbruikt zijn voor de levensraamfilosofie van uh, Nazi-Duitsland. Ja. En ik weet niet of jullie... Uh, die eh, plannen ooit eh, bestudeerd hebt. Ik, eh, ik heb het op de universiteit nooit gehad, wat vrij onbegrijpelijk was. Maar die Duitsers hadden dat plan ontwikkeld: generaal Plan Oost. Ja. ja. Ja, dat is onvoorstelbaar als je dat leest. Daar moesten gewoon tientallen miljoenen mensen moesten gewoon, uh, verwijderd worden. Ja, en waar, en waar uiteindelijk natuurlijk Himmler de volmacht over kreeg. Zeker natuurlijk nadat uh, ja. het minder goed ging. Uh, ja, nou ja, ja, dat zie je sowieso. Hè. Je ziet dus inderdaad dat, dat die hele bezettingspolitiek... De Russen waren nog het beste af op het moment dat het militair bestuur uh, heerste. Het zogenaamde korps Rukwerts, het kolrukwerts. Ja. Maar naarmate het gebied dan de, dieper in het achterland kwam te zitten. dan kreeg je dus eigenlijk een, een, een, een politiek bestuur. Eigenlijk een, een, een partijbestuur ja. over het gebied. Maar de SS had daar ook zijn eigen. Ja, al die gebieden ja. hadden een heure SS. om politie te vuren. Ja, nou ja, dat... ja en, dan, kwam je, en dan, dan kwamen die gebieden onder de greep. natuurlijk van, van mensen als, als Himmler. die ja. uh, een moreel kompas hadden die echt verdervig was. Nou ja, zeker, zeker. Ja. Dat ja, dat dat leidt gewoon tot grote moordpartijen. Je hebt natuurlijk ook in die tijd de natuurlijk die eindzatgroepen die in ja. Rusland actief waren. Ja, die vier eindzatgroepen. Ja. Die zijn eigenlijk al direct vanaf het begin actief. Ja. Hè? Dus nog voor de voor, voor de Wanzee-conferentie ja. besloten om ja. de entlozing in te zetten. Ja. Ja, ja wat dat betreft ja. denk maar. ik wel eens dat die die WC conferentie uh, misschien te veel achteraf gemaakt is tot, tot het beslissende moment want het ja, was een feit in volle gang het is, het is onterecht, uh, maar ja. die, die WANZE-conferentie was natuurlijk op een gegeven moment gewoon een, een, een machtsspel natuurlijk van Himmler om natuurlijk Geuring definitief als leider van het oosten van het rijk natuurlijk gewoon weg te werken want na, na de WANZE-conferentie kreeg natuurlijk Himmler steeds meer macht en natuurlijk om die concentratiekampen daar gewoon neer te gooien en uh, concentratiekampen of vernietigingskampen Friederskampen en, en ja en voordeel ja. werd er natuurlijk ook gewoon economische uitbuiting ja. vond daar natuurlijk ja, ook plaats. Werd echt, er werd een roofbouw gepleegd, ja want je had natuurlijk uh, dat was die, die machtsstrijd met, met uh, Geuri die het hoofd was van die uh, vier jaren uh, plannen ja. en, en uh, je, je ziet dus eigenlijk dat in Polen in 1939 hier eigenlijk te laat is. Dan bemoeit hij zich eigenlijk eh, vrij laat met het hele gebeuren. En hij wil dat in 1941, als hij Rusland veldt, ja. wil hij dat eigenlijk beter doen. En dan zitten ze bovenop. Alleen wat je zag, en dat was de, dat was de geopolitiek van Hitler intern. Hoe die eigenlijk altijd overlappende verantwoordelijkheden instelde. Ja. Ja, want je had daar ook die, die Staat Rosenberg. Dat was ook een... Uh, uh, laat zeggen, een, een, een club mensen, dat was onder leiding van die Alfred Rosenberg die, die ook moest meehelpen besturen van dat Oost-Europa je had de, de, de, de, vier, de vierjarenplannen van, uh, van, van Geuring, je hebt daar die clubjes als die organisatie zo'n toot die daar uh, ook nog van allerlei dingen doet je hebt het leger wat natuurlijk zijn eigen yeah. uh, gebied wil, uh, wil veiligstellen, je hebt de partij uh, want soms waren die mensen lid van de SS, maar ook ...een hoge partijfunctionaris, ja, ja, ja, Als een dubbele... Ja, ja. ...dubbele loyaliteit... ...en ook conflicten onderling... Hè, ...met Hans Frank zag je dat bijvoorbeeld in Polen. Dus dat was heel ingewikkeld... ...en het slimme was hoe Hitler het georganiseerd had... Dat, eh, ...want er kwam iemand bij Hitler... ...en die klaagde dan... ...van ik kan niks doen, want Keuring doet dit en dit en dit... ...en dat, daar gaf Hitler hem een volmacht... ...en dan kwam bijvoorbeeld Himmler... ...weer een tijd vooruit... ...totdat Keuring weer bij Hitler kwam... ...om ja. te klagen over... Uh, over Hitler. En dan kreeg hij een volmacht, en dan stonden ze weer op gelijke voet. En dat is eigenlijk, ja, het is het typische concept van verdeel en heersen eigenlijk. Ja. Waardoor uh, Hitler natuurlijk uh, absolute macht uh, behield. Aan de andere kant, het heeft natuurlijk het functioneren van het de Derde Rijk uh, ja, niet, niet geholpen. Nee, niet, uh, niet geholpen. Nee. En dat was natuurlijk voor het Westen uiteindelijk en ook voor Sovjet-Rusland natuurlijk een zegening. was Sovjet-Rusland natuurlijk op precies dezelfde manier. Werkte. Ja, die deed precies dus hetzelfde. En uh, Stalin uh, die wist er ook wat van. Uh. Ja, zeker. Nee, mijn, mijn filosofie is dat de, de, de Sovjet-Unie heeft stand gehouden door één voornamelijk wapen. En uh, dat wapen heette terreur. Uh, er waren meer dan duizend eenheden die achter het front actief waren, die niks anders deden dan het opruimen van troepen die terug trokken ja. zonder toestemming. Ja. En eigenlijk zie je dat nog steeds. Uh, ik heb een beetje studie gemaakt van hoe die Russen... die slag om Grosny destijds gedaan hebben. Ja. Uh, na de val van de muur alweer. En dat, dan zie je dus ook dat de manschappen gingen de stad in. Daarna lag een cordon eigenlijk van uh, officieren en onderofficieren. En daarbuiten lag weer militaire politie. Ja. En eigenlijk, eigenlijk kwam het erop neer dat je iedereen hield in zijn kring. Ja. Wie terugtrok, ja, die, die kreeg een kogel van de eigen zijde. Ja, dat leidt dus... Uh, ja, ik moet wel zeggen... De, het was altijd verschrikkelijk in de geschiedenis... om tegen de Russen te moeten vechten. Maar het was ook voor de Russen zelf altijd ja, verschrikkelijk. Het is ook, uh, verschrikkelijk om, om zelf Russisch te zijn in die tijd. Uh. Ja, ja, het is altijd... een hele lastige tegenstander geweest... om, uh, om tegen te vechten. Dus wat betreft... Wat, wat betreft de geopolitiek... Uh, hoop ik dat we voor, voor rustige tijden staan. Ja. Nou, dankjewel uh, voor deze informatie, uh, Perry. Uh, als laatste... Heb jij nog boekentips of personen omtrent de geopolitiek van de eerste helft van de 20 20e eeuw... waarvan je denkt, nou, dat is, echt, dat is echt een aanrader om meer in dat geopolitieke spel... in ja. de aanloop van de Eerste Wereldoorlog, maar ook natuurlijk de Tweede Wereldoorlog... waar we het net uitgebreid over hebben gehad, om daar wat meer in te verdiepen? Ja, ik moet je zeggen, ik ben altijd zelf erg van het, uh, het, het, het, het, het terug naar de primaire bron. Ik zou het ja. helemaal niet verkeerd vinden als het boek Politische Geografie van Friedrich Raadsel gewoon weer eens een keer bestudeerd wordt. Dat zijn gewoon de grondleggers van, uh, van, van, van dit soort, uh, dit soort uh, ideeën. Um, ik heb het, uh, voor wat betreft de Tweede Wereldoorlog en de invloed van die Karl Houshover, uh, heb ik zelf het boek geschreven, Karl Haushofer uh, en het Nationaal Socialisme, waarin ik heb geprobeerd te duiden, um, laten we zeggen, hoe, uh, hoe zijn ideeën van invloed zijn geweest. En ik denk voor de moderne tijd zou ik zeggen Samuel Huntington. The Clash of Civilizations. Ja, is, uh... Uh, wat ik, ik heb dat recentelijk nog een keer herlezen. En ja, eigenlijk zou iedereen die het in zijn tijd destijds heeft gelezen. Het nu nog eens moeten herlezen om te zien hoe gelijk deze meneer had. Het was nogal omstreden toen hij uitkwam. Ja. He? Ja, het en, kwam ongeveer om on dezelfde tijd als, uit als uh, Fukuyama's boek natuurlijk. Toch ongeveer. Uh, ja, ja. Of zo, maar. Ja, dat was natuurlijk, dat, dat stond ook haaks ja. op elkaar. Want Fukuyama, ja, waar... die. Ja, die met de history. Uh, ja. ja, kijk, die, dat, ging niet, dat ging nou juist niet over constanten in de geschiedenis, maar nee. over hoe alles veranderd was. Ja. Terwijl uh, Huntington eigenlijk stelt van ja. sommige dingen liggen gewoon vast. Kijk, dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Bijvoorbeeld, als je Karl House leest die gewoon zegt van de, de, de natuurlijke grens bijvoorbeeld van de islam als politieke macht: de islam houdt op. Uh, dat, dat, dat is bij de boomgrens. Ja. Het is eigenlijk heel interessant. Op het moment dat de bossen er zijn, is er een andere mentaliteit onder de volkeren. Ja. En uh, het is best interessant om eens te bekijken, bijvoorbeeld. Ja, ik noem het nou maar even in één zinnetje, maar hij heeft er natuurlijk veel over geschreven. Het is eigenlijk heel interessant om zoiets te bestuderen. Hoe zagen die mensen die wereld in, in, in die tijd? En, en, en, en, en wat kan je ervan leren? En waar moet je ook afstand van nemen? Er zijn natuurlijk ook. Ja, we kunnen er kort over zijn. Die, die ideologie is of die, die, die theorie is natuurlijk ook, uh, ook misbruikt. Maar ik zeg de, die Samuel Huntington daar ben ik van onder de indruk. Als je dat uh, nu weer opnieuw naleest, dan denk ik een uh, heel goed boek om uh, te bestuderen. Uh, ja. Ja. Oké, okay, top dankjewel, Perry. Uh, Graag gedaan. En uh, tot de ja. volgende keer. Uh, dankjewel. Deze podcast werd opgenomen door Bart Rijmerink. Heeft u nog tips? over toekomstige sprekers of toekomstige onderwerpen, neem dan contact met ons op via onze mediakanalen.